Het was 2000 toen dit nummer uitkwam. Toploader bracht het uit. Het is Dancing in the Moonlight. Goedemiddag en welkom bij het derde uur alweer van zondag in de Kennenbeland hier bij ZFM Zandvoort. Wat kunt u in ieder geval verwachten het derde uur? We bellen straks uh, uh, Bernard Luttinghuis. Want hij is van het, uh, ja, van het uh, uh, voedselbank Haarlem. En die gaan uh, volgende week een grote inzamelingsactie houden. Wat het inhoudt, hoor je straks... En we hebben Aldo, die staat bij, um, ja, bij de ijsbaan. Die gaan we ook zo meteen bellen. Maar er was nu iets aan de hand, ik heb geen idee. Het zal iets spannends gebeuren. Maar hij is er dus ook. En voor de rest lekker veel muziek. Onder andere ook met deze, hè. Green, nieuw album uitgebracht, de Lady Killer. En deze staat er ook op. Heerlijk nummer, It's OK. Well, I Yeah. Uh -huh. Vanwege, uh, vanwege dat ik dit luister en ook regelmatig draai, hoor ik uh, regelmatig voor oude lul bestempeld. Is dit raar? Ja, een beetje. Een beetje, zo, hè? Bam. Maar ik vind het, nee, ik ben pas 18, maar ik vind het wel een te gek nummer, hè? Ja, het is uh, Charles Bradley en het uh, nummer heet um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, the, world. the World. Charles Bradley en The World. Even de tussenstanden in eredivisie, wat? <laughs> er is okay. veel veranderd. Um. Doe maar gelijk beginnen dan, man. Ja, met die? nee, doe maar doe als maar laatste. Ah, Oké. Okay. Nummer Feyenoord Excelsior is 1-0 voor Feyenoord nog steeds. Groningen AZ nog steeds 1-0 voor uh, Groningen. En heren Veen Twente, maar liefst 6-2! Dit is Erasmus en in The shadows. Christmas en In uh, The Shadows. Hier bij Zondag in Kerenland. Zie je Zandvoort. Ja, ik ben uh, weer terug in de studio. Uh, bij de schaatsbaan was ik even naartoe. Maar uh, er was niemand aan het schaatsen, want de schaatsbaan werd uh, schoongemaakt. Oké. Okay. Dus het was moeilijk de uh, schaatsen daar. Ja, nou ja... Dus, uh, we, uh, misschien probeer ik het zo meteen nog. Nou, zo meteen. Je gaat het zeker proberen, want ik wil jou ja, wel even op schaatsen zien. <laughs> maar um, ja, twintig minuutjes, hè? Dan kun je er weer op. Ja. Hé, hey, even een kort nieuwsbericht. Uh, uh, defecte bluswagen bij bu buitenbrand, hè? Ja, wat leek op een simpel buitenbrandje in een vuilcontainer aan de Julianaweg in Zandvoort liep even anders uit dan gepland. Bij de bluswagen waarmee de brandweer was uitgerukt en waarbij de blusslang wa al was uitgerold, bleek een zekering te zijn doorgebrand. Dus kwam er geen druk op, de wa op het water, waardoor de brand niet direct geblust kon worden. Na overleg besloten een tweede bluswagen te laten komen met de waters waterslang van deze wagen, is uiteindelijk de brand geblust. Um, kerstconcert van Jazz in Zandvoort. Op zondag 19 december is vanaf uh, half drie... Uh, het kerstconcert van Jazz in Zandvoort in de Krocht... ...voor u optreden Ronald Douglas... ...die begeleid zal worden door het trio Joan Clement. Na het concert wordt een warm, koud buffet geserveerd... ...gevolgd door een concert van de 17-mans band Gabazanza Big Band. De Gab Gabanza Big Band speelt hoofdzakelijk jazzklassiekers ...en die zijn hoogst dansbaar. Aan het concert een uitsluitend buffet... Um, zijn we wel kosten verbonden Het entree voor het concert bedraagt 15 euro Voor studenten 8 euro En voor het aansluitend buffet en de Big Band Tenzamen met het optreden van Douglas 45 euro kist voor het buffet en de Big Band betaalt u 30 euro de toegang, uh, de toegang tot beide evenementen is beperkt Er is slechts plaats voor 90 liefhebbers U kunt uw plaatsen reserveren via Rijmers@online.nl Of 0653578496 Dus Hans Rijmers. Uh, Hans R E ei, M E E R S @online.nl. Daar kan je het op bestellen. En uh, meer informatie staat in de Zandvoortse Courant.nl of gewoon in de krant zelf. Dit is Sam Sparrow en Black and Gold.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 If you're not real come here Put your lighters in the air, everybody Blijft die mooie. Alicia Keys in Empire State of Mind Part 2. Goedemiddag, aan de lijn hebben wij uh, Gerard Luttekhuis. Hij is van ja. de Voedselbank Haarlem. Goedemiddag. Goedemiddag, behalve dat hij Bernard Luttekhuis heet en wel vaker voor Gerard wordt uitgesproken. Oh zo, ja, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, mijn excuses. Bernard bent Luttekhuis? Ja, u bent van de Voedselbank Haarlem. Klopt. De um, de voedselbank even voor. Van Sandvoort. Sorry? En dus ook van de Voedselbank Sandvoort. En ook dus van Sandvoort, ja, klopt. Kunt u even kort uitleggen wat, uh, wat de voedselbank is? Ik denk dat iedereen het wel weet, maar nog even voor de duidelijkheid. Heel kort en heel scherp, voedselbank brengt wat over is, nou wat tekort is. Wat er in het bedrijfsleven over, schiet opeens aan voedingsmiddelen, pakken wij aan en geven wij door aan de mensen die ja. op een of andere manier in de knel zijn geraakt. Ja, oké, okay, nou dat is heel duidelijk. Nou ja, jullie hebben dus volgende week een, uh, ja, een hele goede actie hè? Ja, want nou komt deel 2 van het verhaal. Het ja. is wel eens zo dat er veel is en het is wel eens zo dat er weinig is. En als er weinig is, wil je ook de pakketten vullen. En daarom houden we supermarktacties. Oké. Okay. En dan vragen we de mensen om een boodschap te doen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook een van hun boodschappen in ons mandje te doen. En dan wijzen we naar bepaalde artikelen en dan zeggen we, nou, die zijn wel heel geschikt. Blikken... Uh, uh, pasta, rijst, pop al die dingen die je wat langer kunt houden. Ja, ja. En dan helpen de winkelende mensen ons om een soort buffer te hebben voor betere en slechtere tijden. Oké. Okay. Daar ben ik wel erg blij mee. En uh, hoe wordt er op gekeken? Hoe wordt dat door de mensen gezien? Eigenlijk krijgen we bijna altijd positieve reacties. Ja. Ja, gewoon heel positief. Niet iedereen geeft, en nee. geeft veel. Maar uh, de mensen in Nederland lijken toch wel te snappen dat het je zomaar kan gebeuren dat je opeens. Uh, Klem Ja. Je baan valt weg, uh, je vrouw gaat er vandoor, uh, of je man of... Ja. relatie gaat stuk, uh, je wordt ziek en opeens uh, stoppen de inkomsten, maar die uitgaven, die gaan gewoon door. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat kan opeens gebeuren en ik denk dat als jullie dat extra benadrukken, wat jullie neem ik aan ook doen, ja. dat er alleen maar uh, ja, met meer respect tegenaan wordt gekeken. Ja, dat hoop ik. Uh, nou ja, jullie hebben dus uh, volgende week, zaterdag 18 december. Ja. Hebben jullie een uh, grote inzamelingsactie bij, in Schalkwijk, hè? Ja, Fomar. En bij oké. Okay. En wat er bijzonder aan is, is dat we hulp hebben die uh, zaterdag. Van wie? Van de kerstman. Oh, van de kerstman. Hartstikke leuk. Kijk, ja, hij komt ook even een handje uitzetten. <laughs> dat zou ook weer schelen, hè? Dan denken ja. mensen, oh, gezellig, de kerstman is er. Laat ik hem ook nog wat geven. Ja, want de kerstman uh, is ook erg voor de voedselbank we van hem gehoord. Dus hij komt ons helpen. Oké. Okay. Nou, hoe gaat die dag eruit zien? Uh, op zich als een gewone zaterdag met veel winkelend publiek waarbij de mensen voor de uh, supermarkt staan, je een flyertje geven, een mooi groen t-shirtje aan hebben van de voedselbank, ja. een mooie standaard hebben staan waarin je kan zien dat wij het zijn. En uh, ze geven het flyertje aan de mensen en ze zeggen doe er wat voor de kerst, uh, ook voor onze mensen in. Oké. Okay. En voor de duidelijk, duidelijkheid, waar wordt het gehouden? Vomar, Schalkwijk. Vomar, Schalkwijk. Ja. Oké, okay, dus kom, uh, als je daar in de buurt bent, geef alsjeblieft iets aan de voedselbank. Ook al is het een lekkere blik, uh, erte, soep. het maakt allemaal niet uit. als je niet in de buurt bent, omdat je toevallig in Zandvoort woont en niet uh, speciaal voor zoiets naar Haarlem gaat, heb je natuurlijk ook de kans om te zeggen, ik rij even langs de voedselbank en ik laat daar wat achter. Want ja. maandag, dinsdag en vrijdag is er altijd tussen tien en vier iemand in huis die het graag aanpakt. Oké, okay, ja, en juist. waar is dat dan? Oostvest 54, en het is veel makkelijker als je bij de Amsterdamse Poort. Am, bij de Amsterdamse Poort? Zeg de oude fietsenfabriek, want er hebben een heleboel mensen nog gedanst. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, ik ben een jonge jongen, dus ik, ben, ik, ik weet dat niet echt. <laughs> nee, toen het patronaat dicht zat, toen zaten ze daar. En jij bent net een jongen, inderdaad. Het <laughs> patronaat was alweer open. Nou, Bernard, ik wil je weer hartstikke bedanken. En ik bedank alvast alle mensen die ons steunen. Nou alvast, eigenlijk bedank ik voor een heel jaar dat we zoveel hulp van mensen gehad hebben. En ik hoop dat we in het nieuwe jaar ook weer op ze mogen rekenen. Ja, dat gaat hartstikke, gaat hartstikke lukken. Nou, veel succes volgende week. Oké. Okay. En hartstikke bedankt hè. We maken van goede muziek. Dank u wel. Hoi. -ho -ho. Ho -ho -ho. Nou, dat is echt een prima actie toch? Ja, hartstikke, hartstikke mooie actie. Ga verder met muziek. John Legend, The Roots. En wake up everybody.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 sleeping in bed I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 Vind ik het toch wel heel erg leuk. We kijken naar buiten en dan wordt het donker en lichtjes aan en de kerstboom aan en Mariah Carey op. We hebben Aldo staan bij de ijsbaan. Goedemiddag Aldo. Ja, hallo. Hoe is het daar? Ja, het is uh, een beetje fris buiten. Een beetje fris, ja. Ja, maar het is uh, heel druk. Hoog gezellig druk. Het is uh, een goede sfeer hier. Goed ijs, leuke lampjes ook. Wat ik je net ook zei, met die muziek, die muziek is nog hier, helaas. Uh, ik heb geprobeerd om schaap te maar dat lukt niet, want het is nogal druk. Oké. Okay. Met de een dus dat is wel een beetje spelend, Maar uh, het is wel een gezellig hier. Allemaal kleine kinderen die aan het schaap zijn. Gaan we er onderuit? Kun je eens iemand, uh, iemand vragen of, je, of wat leuk is? Ik ga eens even kijken, hoe ik het kan vinden. Oh, uh, even zoeken, even zoeken. Zo hoort, is het wel druk. Ja, het is wel druk. Ik ga even binnen doen, de tent in. Zo. Allemaal mensen hier binnen. Nou. Uh, druk, druk, druk. Ik heb hier een uh, jongen. Oh, ik ben van CFM. Uh, Wil je wat uh, vertellen op de radio? Ja? Nee? Wil je wat vertellen te over de radio? <laughs> ik heb hier een moeder die doet de schaats bij zijn zoon. Mevrouw, wat vindt u van de, van de, van de schaats van hier? Nou, ik vind het een geweldig initiatief. Heel erg uh, gezellig midden in Zandvoort. En, uh, nou, ik vind het ook echt gezellig hier. Een uh, lekker drankje erbij. En, en alle kinderen hebben volgens mij heel veel plezier. Oké, okay. nou dat uh, hoor je dus. Het is heel gezellig hier. Jezus, en vragen is nog iemand? dat dat ik zo hoor, is het wel heel erg druk. Ja, ik uh, ga even verder kijken nog. ik kan vinden. We lopen even de tent eruit. Kijken of daar wat uh, is. Nou, nou, nou. Er zijn heel veel mensen hier. Hé, hey, Aldo. een uh, lekkere gebakkraam hier. Ja, vraag eens aan, de, aan die uh, man van de gebakkraam hoe, hoe hij het vindt. Ja, ik ga even naartoe lopen. Dus er is een beetje omweg hierheen. Allemaal fietsen ja. tussendoor. Kijk, er zijn allemaal mensen hier. Hallo. Nou, ik ben even uh, rijden zand, dat dus jullie wat kunnen vertellen. Ja? Is het uh, een beetje druk hier, vandaag? Uh, nou ja, ja, er zijn wel veel mensen en zo. En, uh, nou, van het gaat er wel komen niet mensen even een oliebol eten. Dus uh, het is best wel druk. Nou, je hoort het dus, het is druk. En er uh, komen veel mensen oliebol eten hier. <laughs> nou, lekker. Hé hey, Alder, ja. dankjewel. Ja, ik uh, kom weer terug naar de studio. Ja, ik kom weer terug naar de studio, het ziet er gezellig uit, hè? Ja, heel gezellig hier. Oké. Oh, Oké, okay. uh, <laughs> okay, dankjewel, man. Hoi, je. Hoi. <laughs> Tjonge, wat een gezelligheid zeg. Vrolijke muziek hè, Jamie Lydell en Another Day. Zometeen. Ramenwaarnieuws. Uh, de laatste leuke bericht om je werkweek lekker te laten beginnen. Dat zometeen. Maar nu eerst de Foo Fighters en dit is Learn to Fly. Zondag in Kermland, Zie je van And learn to fly. En we gaan door met het uh, ramenwaarnieuws. Als wij hier zijn, dan uh, doen we als afsluiter het ramenwaarnieuws... om de, week, de werkweek weer lekker te laten beginnen met een glimlach. Ja, want uh, nou weer een bericht, want uh, een man uit uh, Engeland die kreeg een bericht. Meneer, u bent zwanger en u krijgt een tweeling. Dat stond in de uitnodiging van het uh, ziekenhuis aan de 50-jarige Hilton Pletto uit het Britse Noordvolk. Het universitaire ziekenhuis van, no van Noordvolk Noord was voorbij toen de man hem opbelde voor een uitleg. De brief was zelf gericht aan de heer Pletto. De blunder en medewerker van het ziekenhuis hebben geen idee hoe de fout heeft kunnen ontstaan. De manager van een ware huis uh, heeft slechts één keer bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Dat voor een operatie aan zijn stond. 15 jaar geleden. Ik heb het aan mijn vrienden en vrouw laten lezen. Mevrouw vroeg, vroeg of ik dat daar dat voor haar had achtergehouden. Ik begrijp niet dat het ziekenhuis zo'n fout kan maken. De twee kinderen zouden over zeven maanden geboren moeten worden. <laughs> Tje, dat is toch raar ja. Het Zweedse hondje Lilo lustte meer dan brokken alleen. Het dier werd na een week uh, gejankt hebben, toch maar eens naar een dierenarts gebracht. Het dier, diesdo, uh, de dienstdoende dierendokter had het idee dat het wel eens om een maagprobleem zou kunnen gaan. Na het maken van een röntgenfoto werd er onder andere een onderbroek, vishaken, legoblokjes, een rubberen eend, een metalen ketting en diverse stenen uit de maag van het dier verwijderd. Jezus, en dus eerst weer een foto en Jezus. Mijn hond normaal een hond kan... Soms wel iets extra's eten, weet je wel. Gewoon hij zou ze... honger hebben. Nee, maar serieus. Hij zou wel. Een, een zou hij wel kunnen eten. Ja, we Dat onderbroed. gebeurt er eens regelmatig, maar zoveel. Ik weet niet hoe, wat, die baasjes, wat die baasjes met hem doen hè. Zou lief liefde tonbroek bij zijn. Dikste vrouw pas niet in een, uh, ja, een MRI-scan de naar verluidt dikste vrouw van de wereld de Amerikaanse Terry Smith moet op dringend dieet omdat ze niet in de MRI-scan past Smith weegt momenteel ruim 317 kilo en is daarmee waarschijnlijk de zwaarste vrouw ter wereld de 49-jarige Amerikaanse kan niet op eigen kracht bewegen en zit thuis in Ohio aan haar bed gekluisterd de dikke vrouw heeft last van helse hoofdpijnen en moet daardoor een MRI-scan ondergaan er is echter een probleempje ze past niet in de scanner bovendien zou het ook binnenkomen van het ziekenhuis al voor problemen zorgen de deuren zijn namelijk niet Breed genoeg ziekenhuizen uh, zijn niet voorbereid op uh, zulke buitensporige gevallen als Terry. jongen jongen, jonge. ja, ja, wat moet je oh, hierover zeggen? Want ja, ik weet het niet. Dat is, uh, ja, het is er een er staat ook een foto bij. zegt nou, uh, 317 kilo, hè? Maar dat uh, ja, ja. Ik, nou ja, je, je, je, het is lastig hoor. hebben we ervoor? Nou, dat, dat, nee, okay. dan dat nou, oké, ga verder. De, Br is. de Britse goochelaar Klaus Fox heeft een ijzingwekkende eis, uh, stunt op zijn naam staan. Hij liet zich namelijk voor 24 uur opsluiten in een ijsblok van 2 meter lang bij 70 centimeter breed. De Britten tijdens de stunt alleen maar een broek, schoenen en een trui aan. Voor de zekerheid had hij ook nog een gsm bij zich. Fox had zich al eens eerder laten invriezen. Toen hield hij het al 8 uur vol. Tijdens zijn laatste uh, opsluiting werd er geld voor een goed doel ingezameld. Nou, wat leuk. Zeg. Kijk, dat uh, vind ik dan uh, goede dingen. Weet je Geld inzamelt voor uh, goede doelen en toch uh, zoiets doen. Zeker wel. Dit is Adel, rolling in the Deep. Cheating a fever pitch and bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Van Adele en die is goed hè Rolling in the deep En uh, ja zo eindigen we het programma Van, uh, van vandaag, zondag in Kennemerland, helaas uh, ging de tijd Weer uh, erg snel uh, de, de tijd die... ging weer heel erg snel hè ja Wat hebben snel. we allemaal gehad, we hebben Sven hebben we gehad Bernard van uh, de voedselbank we Natuurlijk uh... de baasje van Ossie ja. Peter hebben we gehad, was hartstikke gezellig Hé hey, uh, Wat ga je van de week nog doen Ehm, uh, werken, hele dag. Oh, de hele week ga je werken? Ja. Oh, oh, oh. Fijn weekend gehad, een beetje? Ja, ik wel. Vertel eens, vertel eens, wat heb je gedaan? Nou uh, gisteren, uh, en, uh, ja, gisteren een uh, verjaardag gehad, en daarna de stad in, hè. En uh, uh, vandaag dan uh, een uitzending maken. En, uh... Heb je vandaag een uitzending gemaakt? Ja, ik heb naar mijn zin gehad, die uitzending. Maar... Ja? Waar heb je een uitzending gemaakt? Ja, nou, hier, hè, bij Radio uh, ZFM. <laughs> Oh, dit gaat helemaal nergens over. Ach ja. Maar we zijn nog niet klaar, hè? Nee. Wil je, heb je nog wat te melden? Want ik... Altijd kunnen nog even... Het ja. een, een... voetballen eerst viesje uh, begint ah. spannend te worden, denk ik. Ja, het wordt uh, spannend. Als jij uh, even de stand wil laten zien. Ja. Met 15, op, uh, binnen 15 seconden. Dan kan ik even snel de nummers 1 tot en met 4 voorlezen. Want PSV gaat aan kop. Nummer 2, Twente, Groningen en Ajax. Ajax heeft 35 punten. Groningen 36, Twente 37 en uh, PSV 38. En zo eindigen we zondag in Kenmerland. Rudy. En ik je wil je bedanken. Ik hou. Dankjewel. Uh, ja, ik spreek je wel weer. Hè. Volgende ja. keer zijn we er weer. Blijf lekker luisteren naar ZFM. En tot de volgende keer en een fijne werkweek. Hoi. ZFM Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Leden van de groep Anonymous waarschuwen internetactivisten... geen aanvallen meer uit te voeren op websites omdat de pakkans groot is. Deze week werden twee jongeren opgepakt die aanvallen hadden uitgevoerd in naam van Anonymous. Een jongen van 16 uit Den Haag werd opgepakt omdat hij had meegedaan... aan een aanval op de creditcardmaatschappij Mastercard. Gisteren werd een man van 19 uit hogerzand meer gearresteerd... die de website van het OM onder vuur had genomen... De pakkans is groot omdat bij de aanval het IP-adres van de computer wordt meegestuurd. In het zuiden van Afghanistan zijn bij een aanslag zes NAVO-militairen omgekomen. Een zelfmoordterrorist bracht een bestelbusje, gevuld met explosieven tot ontploffing, bij de ingang van een militaire basis. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. De nationaliteit van de gesneuvelde militairen is nog niet bekendgemaakt. De afgelopen tijd wordt er vaker gevochten in het zuiden van Afghanistan. De Don't oh, no. mm. Every time I move, I lose when I look come in. And Every time I turn around, I Back in love again. Back in love again. Back in love When you put your arms around me I feel so satisfied ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dick de Hark met het NOS-journaal. De export van Nederlandse goederen zit nog steeds in de lift. In oktober werd er volgens het CBS ruim 10% meer goederen uitgevoerd dan een jaar eerder. In september lag de exportgroei nog onder de 10%. Vooral grondstoffen en mineralen brandstoffen werden meer uitgevoerd. De export van voedingsmiddelen en dranken groeide minder hard... Ook de invoer nam in oktober fors toe. Er werd bijna 15 procent meer goederen geïmporteerd dan vorig jaar. PVV'er Sietse Fritsma stopt als gemeenteraadslid in Den Haag. Fritsma, die ook fractievoorzitter is, wil zich meer toeleggen op zijn werk in de Tweede Kamer. Hij is onder meer woordvoerder asiel en immigratie. Eerder gaf PVV-leider Wilders zijn raadzetel op. En de PVV'ers Dille en Gerbrand stopten als gemeenteraadslid in Den Haag toen ze gekozen werden, werden als Kamerlid. Kamerlid de Mos combineert wel beide functies. Bij de schedding zijn duikers van de marine op zoek naar de twee vissers die sinds vanmorgen worden vermist. De twee zijn bemanningsleden van een vissersboot die rond half vijf vanmorgen omsloeg. Van de drie opvarenden is één man gered. Hij ligt in het ziekenhuis met onderkoedingsverschijnselen. Behalve met duikers wordt met vijf reddingsboten, collega-vissers en vier helikopters naar de twee vissers gezocht. De PC Hofprijs 2011 gaat naar de journalist, essayist en columnist H.J.R. Hofland. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad en werd in 1999 uitgeroepen tot journalist van de eeuw. Volgens de jury heeft niemand de afgelopen 60 jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistanceerd de maatschappelijke toestand gepeild. De jury prijst de subtiliteit en souplesse van zijn virtuose omgang met het woord. De PC-hoofdprijs, waaraan 60.000 euro is verbonden, wordt jaarlijks toegekend voor proza, essayistiek of poëzie. Dit jaar werd essayistiek, was essayistiek aan de beurt. De 83-jarige Hofland krijgt de PC-hoofdprijs op 19 mei uitgereikt. Het weer af en toe zon en in het noordwesten is er kans op een winterse bui. Het wordt plus 2 graden in het westen.